12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Het kabinet wil docenten naar de randstad lokken. Asielzoekers Amsterdam slapen in bunker. En Amerikaanse president waarschuwt voor karige kerst. Het weer het is wisselend bewolkt en er vallen buien. In de zuidelijke provincies blijft het droger. Het is 4 tot 7 graden. Morgen in het oosten bewolkt. In de rest van het land wisselen wolken, buien en zonnige momenten elkaar dan af. En dan wordt het een graad of 5. Werkloze leraren uit de provincie moeten worden overgehaald om in de randstad te komen werken. Daar is genoeg werk. Maar in de rest van het land daalt het aantal scholieren de komende jaren drastisch. Het kabinet heeft nu het plan om docenten uit de provincie weg te lokken naar de vier grote steden. En daarbij kunnen die docenten dan ook rekenen op een bemiddeling bij het zoeken naar een huis in de randstad. Walter Drescher is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedemiddag. Wat vindt u van het idee om docenten uit de provincie weg te lokken? Ja, ik vind het op zich een heel goed idee. Uh, waar wij vooral bang voor zijn is dat deze mensen... Uh, wat vaak toch uh, jonge, getalenteerde leraren zijn... dat die verloren gaan voor het onderwijs. Als je uh -huh. ze dus op straat zet, dan gaan ze in een andere sector solliciteren. En we hebben ze binnenkort heel hard nodig... door de vergrijzing uh, in het beroep We uh, gaan. Uh, de komende jaren heel veel leraren met pensioen... Dus dat is het heel jammer als je ze kwijtraakt. Ja, en nou hebben de minister en staatssecretaris uh, het plan gelanceerd... onder meer voor het instellen van ja, een soort uitzendbureau voor docenten... die dan naar de Randstad zouden moeten komen. Zal dat werken, denkt u? Nou, kijk, daar zijn wij in het algemeen niet voor. Wij vinden het fenomeen uitzendbureau niet passen bij het onderwijsproces. Je moet als... Uh, een, een,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 uh, uh, uh, ...manieren, dus wij zouden er eigenlijk voor pleiten om dat een andere, andere vorm te geven. Ja, en wat voor vorm dan? Uh, nou kijk, je kunt die mensen natuurlijk allerlei uh, faciliteiten bieden... ...en je kunt ze ook uh, um, uh, zeg maar benaderen via uh, bestaande uh, communicatie. Er is ook een website hè, van uh, wil je werken in het onderwijs, uh, klik hier... He, dus daar kun je van alles nog aan, aan vast verbinden, maar het, uh, het maken van een uitzendbureau zie ik als overbodig. En een, een hoger salaris bijvoorbeeld zou dat nog een goed lokkertje kunnen zijn. Wij hechten wel aan een aan een duidelijke salarisstructuur in het uh, in, in ook landelijk zeg maar. He, maar als je bijvoorbeeld uh, dingen toevoegt als uh, nou noem maar wat grote steden, uh, parkeerproblemen, een gratis parkeervergunning, dat zou natuurlijk wonderen kunnen doen. En als het nou niet lukt om, om genoeg nieuwe docenten naar die scholen in de Randstad te lokken... wat heeft dat dan voor gevolgen daar voor het onderwijs? Nou, dat, dat leidt dan dus tot een, tot een daling van het niveau. Want dat betekent uh, dat, uh, dat er dus personeel aangesteld wordt... wat gewoon niet, uh, niet voldoende uh, gekwalificeerd is voor dat werk. Of, of klassen groter maken ze allemaal heel slecht. Uh, en uh, volgens mij is het kabinet daar ook helemaal niet voor...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 Ja, dus dat is iets, daar kun je eigenlijk met, uh, met beleid niet zoveel aan veranderen. Dat is gewoon een maatschappelijk gegeven. Ja. Oké, okay, dank u wel, Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond. Graag gedaan. Zo'n 100 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam-Ostdorp... hebben vannacht in een bunker bij het Vondelpark geslapen. De asielzoekers werden gisteren door de politie meegenomen naar het bureau... naar de ontruiming van het kamp. Waar de asielzoekers nu naartoe moeten, is onduidelijk. SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS... hebben gisteravond staatssecretaris Steven gevraagd... om een menswaardige opvang. Bij de onderwijsgigant Amarantis, die dit jaar ten onder ging... heerst een angstcultuur en maakt de bestuurders zich schuldig aan zelfverrijking. Signalen dat het niet goed ging, werden door alle betrokkenen genegeerd. Dat staat volgens de Volkskrant in een conceptrapport... over de val van Amarantis, waar 3000 mensen werkten...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 De A6 van Almere naar Emmeloord is afgesloten vanwege een aanrijding. Volgens de politie reed een auto door nog onbekende reden tegen een vrachtwagen aan. Veel ravage op de A6 vanochtend vroeg. Rond half zeven is daar een aanrijding gebeurd. Hoe het er nu naar uitziet lijkt dat een persoonauto achterop een vrachtwagen is gebotst die daar reed. Die vrachtwagen is vervolgens gaan scharen en die is gekanteld. Er zijn dus al drie personen gewond geraakt bij deze aanrijding. Die vrachtwagen vervoerde afgekeurd voedsel. De lading is op de weg terechtgekomen... en de politie hoopt dat de snelweg om drie uur vanmiddag weer open is. De Amerikaanse president Obama waarschuwt voor een karige kerst... als er de komende weken geen akkoord wordt bereikt over de begroting. De democratische president onderhandelt met de republikeinen... over het begrotingstekort... Er moet voor 1 januari een akkoord komen over belastingverhogingen... en verlaging van de overheidsuitgaven. Als dat niet lukt, dan dreigt de zogeheten fiscal cliff. Obama moet dan een aantal belastingverlagingen... voor de middenklasse schrappen... en ook vervallen dan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Tegelijk moet er streng worden bezuinigd. En algemeen wordt verwacht dat Amerika dan afglijdt naar een recessie. In China is het huis dat vorige week wereldnieuws werd... omdat het op een nieuwe snelweg stond, gesloopt. Met bulldozers is het vanochtend met de grond gelijk gemaakt... nadat het bejaarde-echtpaar dat er woonde zich alsnog had laten uitkopen. De eigenaar, pluimveehouder Luo, heeft volgens de autoriteiten... ruim 30.000 euro gekregen. Het was wel minder dan hij had geëist. Er wordt dit jaar minder Sinterklaas gevierd, blijkt uit verschillende onderzoeken. En de crisis, daarvan, de crisis zou daarvan de oorzaak zijn... Voor veel mensen is dit weekend de gelegenheid om toch de laatste Sinterklaasinkopen te doen. Verslaggever Menno Reemeijer ging kijken in een bijzondere speelgoedwinkel in Zwolle. Goedendag. Hallo. Hi, hallo. Even kijken, hoe het wordt negen. Crisis of niet, het is druk in een speelgoedwinkel in de Asseldorpenstraat in Zwolle. We kunnen niet bijzonder, hè? Nee. Vijf en als uh... Wat is het geworden? Ja, dat mag ik niet vertellen natuurlijk. <laughs> een maar, maar een bescheiden prijsje hoorde ik. Ja, zeker. zeker. Ja. Anders dan anders? Nee, zeker niet. Geen nee. crisis? Nee hoor. En het is niet zomaar een speelgoedwinkel, want beneden in het keldertje zit het enige echte Sinterklaasmuseum van Nederland. Goedemorgen. Hier gaan we heel ver terug in de tijd. Dat is echt... Uh... De geschiedenis van Sinterklaas is hier te vinden. Op een uh, ruimte van 12 vierkante meter staan, nou, ik denk wel duizend artikelen. Meijne Boonstra, van de speelgoedwinkel en dus ook het Sinterklaasmuseum. En als je dan hier kijkt in het museum, door de jaren heen, uh, jaren 20, 30, was de crisis natuurlijk van de vorige eeuw, jaren 80, zie je dat terug? Ja, je kunt het hier wel zien in, de, in het museum. Je ziet bijvoorbeeld uh, Zwarte Piet-poppen dat daar, en Sinterklaaspoppen. En je ziet dat de kleding toen toch heel anders was dan wat het nu is. Het is natuurlijk nu allemaal veel luxe geworden. Maar het was wat minimalistischer. Er was natuurlijk ook minder geld. Vooral bijvoorbeeld na de oorlog, dan zie je dus daar een popje staan. Nou, Luxe stoffen waren er niet. Dus sommige poppen werden gewoon aangekleed... met restanten van NSB-vlaggen, om het zo maar even te noemen. Dat is het verschil met nu. Maar Sinterklaas was toen wel aanwezig. En ook zijn baardstijl was natuurlijk anders. Je ziet ook daar bijvoorbeeld met echt watten. Nou, nu is het allemaal of buffelharen of mooi synthetisch. Dat is allemaal heel groot verschil, denk ik toch wel. Maar is de conclusie, crisis of niet, Sinterklaas overleeft altijd? Ja. Sinterklaas past zich ook altijd aan. Het is een hele flexibele man. En ja, het is natuurlijk zo van... Uh, een kind wil maar één ding, dat is het cadeautje. En het ligt een beetje aan jezelf, denk ik, als, als ouder, hoe je dat aanpakt. Maar het is wel de portemonnee, die bepaalt het feest. En ik heb het uh, hier zelf ondervonden in de crisistijd. We hebben bijna dit jaar geen intocht gehad hier in deze wijk. En toen ben ik persoonlijk zelf alle winkeliers langs gegaan. En binnen drie uur tijd had ik de hele intocht weer gefinancierd... door gewone mensen persoonlijk te benaderen. En we hebben een mooier feest gehad dan ooit. En we zingen en we springen en we zijn zo blij... want er zijn kinderen bij. mijn Boonstra van het Sinterklaasmuseum Annex Speelgoedwinkel in Zwolle. Sport. Bij de wereldbekerwedstrijden in Astana... hebben de schaatsers al twee afstanden achter de rug. De 1500 meter voor de mannen en de 5 kilometer voor de vrouwen... worden samengevat door Sebastian Timmerman. Geen Nederlanders nog gezien op het podium vandaag in Astana. En dat is toch wel een tegenvallen, vooral op de 1500 meter bij de mannen. Want daar ging het zo goed bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Maurice Vriend won de eerste in Ereveen. Koen Verweij won de tweede vorige week in Colonna. Nu komen zij niet verder dan de achtste en de twaalfde plaats in de 1500 meter... die gewonnen wordt door Shawnee Davis. De Amerikaan moest zich in Ereveen afmelden twee weken geleden... met een liesblessure, keerde vorige week terug met de tiende plaats... en wint dus vandaag oude orde, lijkt hersteld. De noor howar ook altijd goed op de 1500 meter, wordt tweede... En de Pool Broedka staat verrassend op het podium. Zijn eerste podiumplaats, hij wordt derde. Vriend is achtste, verwijt dus twaalfde. En Rens Rotteveel komt niet verder dan de vijftiende plaats. Dat er op de vijf kilometer geen vrouw op het podium stond... geen Nederlandse vrouw op het podium stond, is wat minder verrassend. Daar doen we al jaren niet mee om de zegen, Al zat Diana Valkenburg wel redelijk dicht tegen het podium aan. Met haar persoonlijk record van 7 wordt ze vijfde. De wedstrijd wordt gewonnen door Martina Sablikova. De Tsjechische Olympische wereldkampioene had dit seizoen nog niet gewonnen. Dus moest een beetje sportievere revanche halen. Doet de koord. Perstijn wordt tweede. De Russin Olga Graf, derde Valkenburg, dus vijfde. En Marije Joling daarachter op de zesde plaats. Shorttrekster Jorien Termors heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Japan... haar tweede olympische nominatie behaald. Ze plaatste zich voor de finale van de 1000 meter, waarin ze vijfde werd. Daarmee voldeed ze aan de kwalificatie-eis een plaats in de top 8 in de wereldbeker. Eerder veroverde Termors al een nominatie op de 1500 meter. De Nederlandse hockeyers zijn de Champions Trophy begonnen met een 3-1 zegen op Pakistan. In Melbourne scoorde Sander de Wijn twee keer en Jeroen Hertzberger één keer. Nederland, deze zomer nog goed voor Olympisch Zilver, kwam moeizaam op gang. De echte scherpte ontbrak nog. Maar dat is volgens de wijn geen probleem. Nee, maar ja, het is de eerste, eerste wedstrijd van het toernooi. Dus het uh, is ook goed dat hij er misschien nog niet is. We kunnen we er misschien in groeien. Maar uh, nee, het was uh, vandaag voldoende. Zo hebben we hem ook uh, moesten een ondergrens neerzetten. Zo dus hebben we dat ook gedaan vandaag. En uh, nou, van het hieruit uh, kunnen we verder. We zijn er zijn gewoon een nieuw team in opbouw weer. Dus we uh, kunnen gewoon weer van af aan beginnen. Morgen speelt Nederland in zijn tweede groepswedstrijd tegen titelverdediger Australië. België, gecoacht door Mark Lammers, speelde vannacht al tegen het gastland... en verloor met 4-2. Er is verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. De A6 vanuit Muiden naar Lelystad... is tussen Almere, Buiten-Oost en Lelystad nog steeds helemaal afgesloten. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk. Verkeer vanuit Muiden richting Emmeloord kan bij te omrijden... vanaf knooppunt Maardenberg via Amersfoort en Zwolle vielen bij de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen Woerden en de Meren, 5 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan omrijden via Amsterdam... en verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan omrijden via Gorkum. En tot besluit van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet wil werkloze docenten uit de provincie naar de Randstad lokken... om zo het tekort aan leraren in de vier grote steden tegen te gaan... Zo'n 100 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam... hebben vannacht geslapen in een bunker bij het Vondelpark. En president Obama waarschuwt voor een karige kerst... als er de komende weken geen akkoord wordt bereikt over de Amerikaanse begroting. En zometeen hier op Radio 1, Argos.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 Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Sivko Kosanovic kreeg geen asiel in Nederland... en werd na zijn terugkeer in de stad Sit in Servië doodgeschoten. U hoorde dat vorige week in Argos. Deze week kwam de kwestie aan de orde in de Tweede Kamer. Sharon Gesthuizen van de SP komt straks vertellen waar dat toe geleid heeft. Radio 1. Argos. Maar eerst uiteraard de reportage. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het pakjesavond. En omdat we bij Argos ook dol zijn op Sinterklaas... hebben we besloten een hele uitzending te wijden aan de heiligman. Nou, wees maar gerust. Met Sint is niks aan de hand... en verwacht ook geen onthullingen over raar gedoe bij de pieten... of het zoekraken van de stoomboot. Argos heeft onderzoek gedaan naar de advertentieindustrie... Die zich in Sinterklaastijd richt op kinderen en dan vooral via internet. Hoe zorgen marketeers ervoor dat uw kind om die ene spelcomputer vraagt of om die ene dure pop? Welke technieken gebruiken ze daarvoor? Luister naar een bijdrage van Stefan Heidendaal, Wil van der Schans en hun dochters. Je ziet ons niet. We zijn er wel. Wij zorgen dat door het surfgedrag en het gamegedrag dat wij een goede indicatie hebben van wat voor een type gamer ben jij. En al die informatie, al die data, die proberen wij zodanig te gebruiken... dat als jij ergens op een site komt, dat wij de juiste game voor jouw neus schotelen. Um, en dat gaandeweg jouw leven. Dat die markt zo ver gaat en dat ze echt alle data precies van jou bijhouden als je op het internet zit. En dat is al op hele jonge leeftijd. Dat elke klik die je maakt, de beweging van je muis eigenlijk, van dat dat wordt geregistreerd. Het is echt, de big brother is, is watching you. Hij gaat over. Hallo. Hier staat dat wij en, um, uh, ja, iets hebben gewonnen. Congratulations you are calling the Walt Disney World Planning Center in Orlando, Florida. Woo! Are yeah, you going to Disney World? Have you been there before? Uh, I'm sorry. Where are you calling from? Um eh uh, from the Netherlands. <laughs> Now, how old are you? Um 11. Luna en Fabienne, 11 en 14 jaar oud. Krijgen te horen dat ze een prijs hebben gewonnen. Na Disney World nog wel. Met een prachtig hotel, huurauto en een cruise. En ze hebben die prijs gewonnen door te klikken op een advertentie... die regelmatig verschijnt op de website waar de twee meiden graag chatten met elkaar. Girls Go Games. Een populaire site die zich exclusief richt op meisjes vanaf zes jaar. Alleen de prijs die de meiden hebben gewonnen is helemaal geen prijs. Het is een kortingsactie, bedoeld om reizen te verkopen... Op gratis spelletjes-sites wemelt het van de advertenties. Meestal heel onschuldig, zoals advertenties voor een nieuwe kinderfilm, chips of koekjes. Maar soms ook advertenties die niet erg geschikt lijken voor de doelgroep. Wij stellen Nuvorien aan u voor. Een 100% natuurlijke vermageringspil die wetenschappelijk bewezen resultaten geeft. De directeur van Girls Go Games reageert verrast als we hem deze advertentie voorleggen. Dit verkopen wij dus niet zelf. Dit wordt dus geleverd via een van onze partners. Dit hoort niet zeg maar, op, een, uh, op een site voor kinderen. Maar hoe komen deze advertenties op de medesite terecht? In de Sinterklaastijd is het voor iedereen heel zichtbaar... dat adverteerders proberen om kinderen en hun ouders... lekker te maken voor hun producten. Maar uw kind is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag... een interessante klant. Een klant waarvoor de nieuwste marketingtechnieken... uit de kast worden getrokken om omzet te genereren. Hoe ver gaan adverteerders daarin? Hoe verantwoord gebeurt het? Vanaf welke leeftijd zijn kinderen interessant? Argos over kindermarketing. In, maar ook buiten Sinterklaastijd. Nog enkele ogenblikken, want gaat het programma verder. De Tina Dazen, 2012, dag 2. Het wordt de weggeef show. We gaan vieren dat Tina 45 jaar bestaat. En dat doen we hier op het hoofdpodium. Met vanmiddag nog ISR. En natuurlijk Monique Smit. Haal je vriendinnetjes weer terug van de wc van de drankjes van het programma. Gaat over enkele ogenblikken verder. Hier op het hoofdpodium van de Tina Dazen, 2012. De TINA-dag. Eén van de grootste Meiden events van Nederland. Ieder jaar kleurt pretpark Duinruil zo rond de herfst roze. De dresscode van het meisjesfeest. Duizenden TINA-lezeressen worden door het blad uitgenodigd... om een feestje te vieren. Voor 19,50 euro per persoon. Maar het event dient ook nog een ander doel. Zo lezen we op de adverteerdersite van Sanoma, de uitgever van TINA... De Tina Dag biedt een unieke kans om minstens 12.000 enthousiaste meiden in de leeftijd van 7 tot met 14 jaar te bereiken. Spontane, vrolijke en nieuwsgierige meiden die op het punt staan de wereld te ontdekken, merkbewust worden, steeds meer eigen keuzes maken en overal in geïnteresseerd zijn. Ze shoppen graag, experimenteren met make-up en willen van alles weten. Deelnemen betekent één op één contact met duizenden nieuwsgierige en enthousiaste meiden. Het is hier heel druk vandaag en ik zie inderdaad heel veel roze. Ze hebben zelfs de bomen een beetje roze gemaakt. Alle kinderen en moeders, en zo hier en daar een verdwaalde vader, lopen inderdaad allemaal met roze spullen. Het staat hier vol met allerlei tenten, folk, girl, Just Dance 4. Hier is een podium van Nickelodeon. Verslaggever Wil van der Schans met zijn elfjarige dochter en een vriendinnetje op het feestterrein. Overal zijn standjes ingericht waar de meiden kleine cadeautjes kunnen krijgen of verdienen. Een hele stoet merken heeft een plekje op het terrein. De kosten, om er als adverteerder te mogen staan, variëren van een kleine 2000 tot ruim 12.000 euro. Maar dat hebben de adverteerders er duidelijk graag voor over. We staan nu voor de uh, Libres tent. Hier kan je uh, foto's laten maken en... Ja, we gaan even kijken. Daar kan je misschien weer iets mee winnen, toch? Zullen we even kijken? Ik ga het even aan die meneer vragen. Kan okay. ik even een vraagje stellen? Ja, natuurlijk. Eh, wat kan je hier doen? Ja, je kunt hier een hele mooie tas winnen, een cowboy bag. Een cowboy bag. Ja. En die cowboy bag die komt van... Ja, dat, dat is een, een tas die op het ogenblik helemaal in is. Een tas die helemaal in ja. is. En uh, dit is van Libresse en Libresse geeft dat gratis weg? Ja, uh, ah, we geven ze gratis weg, maar ze moeten er wel wat voor doen. En wat moeten ze ervoor doen? En ze moeten bij de camera mensen, ze, bij de fotografen, ze een foto laten maken. En elke uur worden de vijf leukste foto's uitgekozen en die winnen zo'n tas. Oké, okay. en Libresse doet ook nog iets met de foto's? Uh, uiteindelijk komen ze ook op de website allemaal te staan, www.libresse.nl En daar kunnen de kinderen alle foto's nakijken. Ja. Oké, okay, euh, nou zij willen graag op de foto, waar moet het? Dat kan uh, bij de dames met uh, de groene hoedjes op. Oké, okay, laten we het gaan doen. Dankjewel. Nou dank staan bij fotografen, dus uh, dat komt goed. Dankjewel. De adverteerders op de TINA-dag doen alle moeite om de meiden een topdag te bezorgen. Maar dat doen ze niet voor niks. Dat vertelt Peter Nikke, bijzonder hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit... en onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut. Ja, kinderen zijn dus zo'n belangrijke markt eh, omdat ze op dat moment al geld kunnen gaan uitgeven. Eh, kinderen hebben op jongere leeftijd tegenwoordig ook al meer geld. Eh, daarnaast eh, kunnen ze hun ouders eh, bewegen om bepaalde producten te gaan kopen. En Dat zijn producten voor kinderen zelfs maar zelfs de aanschaf van een nieuwe auto of de vakantiebestemming. Eh, daar spelen kinderen een rol in. En kinderen zijn inderdaad heel belangrijk omdat als je ze op jonge leeftijd hebt, ze meegroeien... Uh, met degene die hen uh, als kapitaal ziet. En als ze ouder worden, dan blijven ze dus nog steeds uh, geld uitgeven. En ja, als je ze op jonge leeftijd bindt... heb je ze dus eigenlijk op drie manieren goed aan je gebonden... en dat op lange de leeftijd. Hoe groot is die uh, markt van kinderen eigenlijk? Over hoeveel miljoen hebben we het wat ze om kunnen zetten? Ik heb eigenlijk geen flauw benul van over uh, welke bedragen het precies gaat. Maar dat het enorme bedragen zijn, dat, uh, dat moet het wel zijn. Want er wordt zo ongelooflijk veel reclame gemaakt. En ook reclame specifiek uh, voor kinderen. Uh, ja, dat, dat zijn echt enorme bedragen waar het om gaat. En enorm is dan honderden miljoenen, of? Ik denk dat het in, dat, uh, in de orde van dat soort bedragen ligt. Het programma gaat over enkele ogenblikken verder. De Tiena-dagen 2012! Zijn jullie al de hele dag op de tiena Dagen? Ja. ja, de hele dag. En is het leuk? Ja, het is heel, ja, heel, heel leuk. leuk. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Uh, veel, veel, geshoppen. veel geshoppen. Veel ja. geshopt, rondgelopen, gekeken. Ook attracties gedaan? Een nee, nee, alleen de vlijbaan. Waarvoor we... is Tina Dag niet hè? Dat is voor ja. te shoppen. Ja. Tina Dag is echt voor te shoppen. Ja. Ik zie het ook, want zijn dit jullie tassen? Ja, ja. allemaal zijn ze. Toch... En dat nemen jullie allemaal mee naar huis? Ja, allemaal. En hebben, hebben jullie het allemaal gratis gekregen of niet? Of kost het ja, dat? Het, meest, het meest wel, maar sommige dingen hebben we zelf. Maar Tina Dag is echt om te shoppen. Ja, ja. ja. ja. En vooral voor mij dus. Na een lange dag vol plezier leuke optredens en tassen vol gratis cadeautjes... vertrekken de duizenden roze meisjes weer naar huis. Zouden de meiden op de terugreis zich ook realiseren... dat ze de hele dag zijn benaderd door adverteerders? Hoogleraar Peter Nikke denkt van niet. Nou, Wat we weten uit onderzoek naar kinderen en reclame... en dan heb je het echt over de, de, de open reclame, echt wat duidelijk reclame is... daarvan weten we eigenlijk dat kinderen van rond een jaar of 7 à 8 echt gaan herkennen van wat reclame is en wat het doel ervan is. Dus om dingen te verkopen... Maar dan duurt het echt nog tot een jaar of twaalf, en misschien zelfs nog daarna... dat ze echt alle intenties precies erachter weten. En dus is nog veel moeilijker voor kinderen om, zeg maar, die verborgen reclames te zien. Dus in de soaps waar je bepaalde producten ziet of inderdaad de grote bijeenkomsten, de happenings... waar je naartoe kunt gaan rond een bepaald merk en waar het leuk is om met vrienden en vriendinnetjes naartoe te gaan. Maar waarbij je ook weer allerlei producten eigenlijk ja, voorkrijgt. En de bedoeling is dat je die ook weer gaat kopen en gaat, gaat gebruiken. Ik ben Fabienne. En ik ben Luna. Hoe oud zijn jullie? Van Luna weet ik het wel. <lacht> Want ik ben elf. <lacht> en ik ben bijna veertien, dus nu dertien. Met de komst van internet is het een koud kunstje voor adverteerders... om kinderen te bereiken. Dat merkt verslaggever Stefan Heidendaal aan zijn dochter Luna. Die meer en meer achter de computer duikt om gratis spelletjes te spelen. En te chatten met buurmeisje Fabienne op een felroze gekleurde site. Wie maakt die site eigenlijk, vraagt hij zich af. En hoe wordt hij betaald? Om daar achter te komen, gaat Heidendaal nu naast zijn dochter zitten... om eens mee te kijken. En wat blijkt zijn dochter leuk te vinden? Een spelletje over koeien. Het landleven is dus een spelletje. En dan um, heb je je eigen stukje grond met je eigen boerderijtje. Dus uh, dan kan je ook uh, koeien kopen van zogenaamd geld. En... Um, wat een stom muziekje. <laughs> Ik vind het wel grappig. Kijk wat we nu zien. Want welkom terug. Ja. Hoe meer je inlogt, hoe meer beloning. Hoe werkt dat? Uh, nou ja, de eerste dag dat je achter elkaar inlogt, krijg je 200 euro. En uh, als je dan drie dagen achter elkaar inlogt, dan krijg je 250 euro. Maar dan, ja, dat is dus nep geld. En uh, ja, de vierde dag dat je inlogt, krijg je dan nog iets groters. En dag zeven krijg je dan een daalder En een daaldeur uh, kan je er weer... Uh, allemaal acties mee ondergaan en zo. Dus, heel leuk. Landleven is een van de vele spelletjes... die gespeeld kunnen worden op de site Girls' Go Games. Een product van Spielgames, Een van de grootste online gamebedrijven ter wereld. Gevestigd in Hilversum. We krijgen een rondleiding van het Head Global PR, Scott Johnston. Voilà, welkom bij Spielgames. Zo. So... Dit is ons hoofdkantoor in Hilversum. En hoeveel mensen werken hier? Ongeveer 120 hier in Hilversum. Volgens mij 250 in totaal. Johnston legt uit dat de online game-markt de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Vooral bij vrouwen en kinderen. Online gaming is eigenlijk heel mass-market geworden. Omdat het free, gratis is. Makkelijk, toegankelijk voor iedereen. En op een ander niveau, die spelletjes zijn... Um, Fun to play en easy to master. En dat maakt het heel erg toegankelijk voor heel veel mensen. En hoeveel uh, uh, mensen spelen op jullie site? Uh, bijna 200 miljoen. 200 miljoen? 200 miljoen. Speelgames werkt volgens het zogeheten free online gaming principe. Dat betekent dat Speelgames gratis spelletjes aanbiedt en dat het bedrijf geld verdient door het tonen van advertenties. Bijvoorbeeld een filmpje, voordat je kunt beginnen met spelen. Shop, Oscar Diele is marketingdirecteur van Speelgames. Door de innovaties die hij introduceerde, ging het aantal spelers en de omzet van het bedrijf snel omhoog. Dielen werd onlangs door het vakblad Tijdschrift voor Marketing... uitgeroepen tot marketeer van het jaar. We verdienen vroeger ons geld alleen met advertenties. En nu verdienen we ook ons geld met gebruikers die in onze games... met een paar euro's muntjes kopen. Die ze dan wel uitgeven aan virtuele goederen. Virtuele kunstmest voor de boerderij bijvoorbeeld. En op dit moment is een, een belangrijke verandering... dat we van het web naar mobiel gaan. Naar de smartphones en de tablets. Girls' Go Games is de site van speelgames... die zich speciaal richt op meisjes tussen 6 en 12 jaar. Hij trekt in Nederland, volgens eigen zeggen, per maand 750.000 bezoekers. Door de aanpassingen in het verdienmodel die Oscar Diele heeft ingevoerd... moet je bij het spel Landleven daalders kopen om sneller verder te komen. Dat hebben Fabienne en Luna ook Ervaren uh, die daalders, die, die, die moet je nou kopen, dan kopen. Uh, het, het grootkoopste dan is dan 9 daalders voor 1,50 euro. Ja. En het duurste is, is dan 500 daalders voor uh, 50 euro. Ja, maar, dat is dan echt geld. Echt geld, is, inderdaad. Gewoon 50 euro van je rekening ja. of waar je ook maar mee bent. Dus hoe betaal je dat dan? Want je zit hier al uh, nou, er staan hier verschillende um, ja, Mogelijkheid om bijvoorbeeld Ideal met je creditcard, uh, Paypal, ja, dat werkt nog via internet. PC cards, die kan je dan in de winkel kopen en dan kan je daarmee dan betalen. Door te bellen en via sms. Het is ook wel goed bedacht, want in het spel zelf zijn daders heel zeldzaam. En ze vragen heel veel daalders voor iets, een speciaal item. En dat kan je dan niet met je computergeld betalen... dat je dan weer veel vaker krijgt. Bijvoorbeeld als je naar een nieuw level gaat... dan krijg je bijvoorbeeld één daalder. Maar voor de echt speciale dingen vragen ze soms wel 250 daalders. Dus is, ja... Maar dan wil ik toch even Als, weten, want sorry, die kinderen... Mag ik even een punt maken? Nou, nee, ik wil even graag weten. Uh, kinderen die doen dat spel, u zegt vanaf ja. 13, maar ze doen het ook vanaf 8... weten we uit het onderzoek mm -hmm. van Mijn Kind Online. Ja. Uh, die kinderen die kunnen heel makkelijk met één smsje betalen. Gaat u het makkelijk betalen via sms en 0900-nummers bellen afschaffen? Um, nee, ik ga het niet afschaffen. Een fragment uit het VARA-programma Kassa van eind vorig jaar. Het nieuwe verdienmodel van gratis spelletjes -sites krijgt flinke kritiek in een rapport van Mijn Kind Online. Een stichting die voorlichting geeft aan ouders... over het internetgebruik van hun kinderen. Kinderen zouden op oneigenlijke wijze verleid worden tot betalingen. Maar de woordvoerders van Habbo Hotel... een populair spel dat kinderen laat betalen... stellen dat kinderen per keer maar een bescheiden bedrag uitgeven. En gaat dus ook door met de betalingen. Ook speelgames vraagt geld aan kinderen. Maar dat gebeurt heel verantwoord, zegt Oscar Diele. We communiceren daar heel helder over. En mocht het zo zijn dat er een keer een kind een betaling heeft gedaan... waar de ouders het niet mee eens is, dan doen wij het niet moeilijk. En dan geven we dat geld meteen terug. De community van online players is groeien over de planet. Er zijn thousands of games for een wide variant van players. Trying to guess each player's favorite game is expensive and complex. Unless you work with IQ, the perfect way to connect the right games with the right players at the right time. We take games very seriously. Een reclamespotje van het bedrijf IQ. Een van 's werelds meest innovatieve marketingbedrijven op het gebied van online gaming. Je ziet ons niet, we zijn er wel. Wij zorgen alleen dat door het surfgedrag en het gamegedrag... dat wij een goede uh, indicatie hebben van wat voor type gamer ben jij... wat voor type gamer, games vind je op dit moment leuk. Um, en dat gaandeweg jouw leven. IQ houdt kantoor in een statige villa in Haarlem. We praten met Reinoud Tebrake, de hoogste baas van IQ. Voor Tebrake IQ oprichtte, werkte hij bij speelgames... IQ heeft een heel geavanceerde marketingtechnologie ontwikkeld... die ernaar streeft om zoveel mogelijk geld te verdienen met online spelletjes. Dat doen ze met een heel geavanceerde volgtechniek... waarmee ze heel precies vastleggen wat een speler doet op een site. Al die informatie, al die data, die proberen wij zodanig te gebruiken... dat als jij ergens op een site komt en die site werkt met ons systeem... dat wij de juiste game op dat moment uh, voor jouw neus... Schotelen. waarop jij zegt, top, klik ik op, registreer ik, ga ik spelen. En dan moeten wij ook zorgen dat uh, de game developer... zoveel mogelijk mensen krijgt die dan ook een betaling gaan doen. De technologie van IQ zorgt ervoor dat een speler... niet een standaard spelletjesite te zien krijgt als hij die, die aanklikt. Maar een site die is aangepast aan de gebruiker. Blijkt uit het van jou gemaakte profiel dat je van padenspelletjes houdt... dan krijg je die te zien... En ben je een fan van schietspelletjes, dan krijg je die voornamelijk voorgeschoteld. Een belangrijk is dat je vooral spelletjes te zien krijgt... waarvan IQ weet dat de kans het grootst is dat je er ook iets gaat kopen. IQ heeft tot nu toe van meer dan 200 miljoen mensen wereldwijd data verzameld. Via meer dan 5000 spelletjes-sites. Het leverde Topman te braken in de vakpers een mooie bijnaam op. Mr. Connected. IQ richt zich niet alleen op volwassenen, maar ook op kinderen. Want hoe eerder je het gedrag en de voorkeuren van een kind verzamelt... hoe beter te voorspellen is wanneer een kind later mogelijk gaat betalen. Maar hoe weet IQ dat het bijvoorbeeld Luna of Fabienne is... die het spelletje aan het spelen is? Allereerst uh, zien we dat ze op een, uh, een, een website zit voor meisjes... Nou, hoe, hoe zie je dat zij dat is? Zeg maar? hoe, hoe identificeer je iemand? Nou, niet zozeer haar op dat moment. Ik zie op dat moment dat wij ergens een offering moeten vertonen... op een site die wij geïndexeerd hebben als een meisjes site. Nou, daar vallen heel veel spellen af. Uh, dus dan blijven dus de games over die wij geclassificeerd hebben... die voor meisjes interessant zijn. Ten tweede weten wij dat het een site is voor... Nou, in dit geval voor meisjes, laten we zeggen uh, een dress-up site... waar ze... Uh, uh, alles kunnen aankleden op hun manier en kunnen zelfs kleuren uitprinten, gaan ze maar door. Dat nou, zijn die poppetjes die je aan kan kleden. Voor... Ja, ja. Dat geeft ons een enige vorm van leeftijdindicatie. Uh, de vrouwen van 40 vinden dan die leuke meisjes van 16 ook niet meer? Nee, de kans is heel groot dat het 8 tot 13 is. En, en zelfs nog wel iets, iets, iets jonger. Um, dan zien we dat deze site heel veel succes heeft bij een x-aantal games wat wij in het verleden gezien hebben, waar ten eerste registraties uit voortkwam... waar ook spelers actief in de games bleven en waar ook betalingen uit voortkwamen. Dan gaan we daar eerst mee targeten. Dus die games krijg je als eerste te zien... omdat de meeste meiden daar op die sites al aangegeven hebben in het verleden... wat ze leuk vonden. Als dat niet werkt, dan gaan we kijken naar een lichting games die, die eronder valt. En misschien ben jij dan uh, uh, uh, hoe zeg je dat? iets anders dan de rest. Ja, daar komen we dan ook wel achter... Ieder, iedereen is dan uniek genoeg. En, en kunnen wij uh, misschien niet op dag één direct monetizen. Maar we gaan ervan uit dat we jou nog twee of drie keer terugzien. En hebben nog een paar meer kansen om een game op jou te targeten. Wat is monetizing dan? Wat uh, het, het, heel simpel: het, het maken van omzet geld verdienen. Hoe weten jullie dat het, dat meisje is? Gaat dat via IP-adres dan, ofzo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, het meisje uh, lijkt me logisch als het een, uh, een, een Girls Go Games is. Daar verwacht ik weinig anders dan meisjes. Dus dat, dat is een eerste uh, indicatie. En zo zijn er nog wel andere dingen waar we het uit kunnen leiden. Uh, we, zien, we zien het MAC-adres, dat is een soort uh, paspoort van je, van je uh, computer. Uh, is het een Mac? Is het een PC? Is het een mediacenter? Is het een smart TV? Of uh, kom je vanaf een tablet? Uh, gaan ze maar door. En dat zegt ons ook weer wat. Dus uit allerlei uh, randgegevens zeg maar, kunnen jullie zeggen: nou, dit is. Deze persoon en als die dan later op een andere site opduikt. Dan heb ik al voldoende informatie van, van die persoon in kwestie. Um, nou, er zijn ongeveer 46 data points, zoals wij het noemen. Dus we, ja, we verzamelen eerst eens 1, 2, 3, 4. Dan praten wij eens over een soort van een profiel. En dan gaandeweg verzamelen veel meer informatie, zodat dat profiel verrijkt wordt. En vanaf hoe oud be begint dat eigenlijk, zeg maar? Ik zou zeggen, zo vroeg mogelijk. Maar kun je je voorstellen dat er ouders zijn die zouden zeggen... Zeg, luister, leuk allemaal, maar dat had ik allemaal niet achter die gratis spelletjesite gezocht... waar mijn dochter een beetje op rond te klikken. Ja, nou ja, dan, dan gaan ze zeker naar ouders van nu. <coughs> uh, .nl. Uh, dat is toch hetzelfde verhaal. Ik bedoel, uh, uh, als je naar het forum toe gaat waar iemand uh, zegt van... Uh, hoe voed ik mijn dochtertje van twee maanden op? Ja, als iemand in, in, uh, daarop klikt en daar verder in, in uh, comments gaat geven... ja, moet je niet vreemd gaan opkijken dat daar ook luiers uh, gepromoot worden... Ja, kom op zeg, uh, de Telegraaf, uh, hoe verdient de Telegraaf uh, haar geld online? Uh, ja, toch door advertenties. Maar weet je, dat is toch heel simpel? Dan betaal je voor nieuws. Maar wacht even, dat willen een hoop mensen nou ook weer niet. Dus als jij ergens voor wil betalen, dan kan iedereen gewoon ervan leven. En dan hoef je ook niet naar advertenties te kijken. interesseert me eigenlijk ook geen ene biedt wie je bent, zolang je maar betaalt. Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikke schrikt als we hem de werkwijze van het bedrijf IQ voorleggen. Het is natuurlijk wel heel twijfelachtig van dat dat zomaar gebeurt en dat we dat mensen al eigenlijk niet weten. Dat die markt zo ver gaat en dat ze echt alle data precies van jou bijhouden als je op het internet zit. Elke klik die je maakt, de beweging van je muis eigenlijk, van dat dat wordt geregistreerd en opgeslagen in databestanden en dat dat gebruikt wordt weer om ja, nieuwe spelletjes of andere reclame uh, dingen voor je. Jouw kind aan te bieden. Ik denk eigenlijk dat we dat met z'n allen niet eens beseffen... van hoe geraffineerd dat allemaal gaat. We kunnen dat als gewone ouder niet allemaal zo realiseren... van dat het zo perfect in elkaar zit. En dat het dus niet transparant is. Het is echt, the big brother is, is watching you. En dat is al op hele jonge leeftijd. Kinderen die online gamen... worden onder andere gevolgd met cookies... Kleine programmaatjes die zonder dat je het ziet op je computer worden geplaatst... en waarmee je het gedrag van de gebruiker precies kunt volgen. Sinds juni is in Europa de cookiewet van kracht. Websites zijn wettelijk verplicht om gebruikers de mogelijkheid te geven... om het installeren van cookies op je computer te weigeren. Maar op de website van Girls Go Games krijgen we die keus helemaal niet voorgelegd. Waarom niet? Vragen we aan Oscar Diele, de marketingmanager van speelgames... Op dit moment is er heel veel verwarring in Nederland over hoe je dit precies hoort implementeren en uh, uh, uh, wat je wel en niet moet doen. Er daar is onduidelijkheid over. Door wie? Is het er bij jullie of bij de wetgever? Of, of... Nou, vanuit de wetgever is daar geen heel duidelijk beleid voor. Ja. Maar, maar, maar, ja. op, op, op zich is de wet duidelijk natuurlijk. Je moet mensen vragen of ze cookies willen of niet. En jullie maken heel veel gebruik van cookies. De wet is helder eigenlijk, toch? De wet is niet helder over hoe je het implementeert in mijn optiek. Maar is dat dan iets wat nog gaat komen? Of is dat iets waarvan jullie zeggen, zolang die onduidelijkheid er uh, is, doen we dat niet? Nou, uiteraard houden wij ons aan uh, de lokale wetgeving, um, zolang die uh, helder en duidelijk is. Um, in onze optiek is dat nu niet het geval, in Nederland. Daarnaast is het zo dat wij websites bouwen, niet specifiek voor Nederland, maar wereldwijde websites. Het is toch Europese regelgeving, dus voor Europa moet je sowieso iets, toch? Of niet? We, we, proberen, dus, zeg maar, we, we proberen ons uh, um, in verschillende... In alle landen houden we ons aan de wetgeving. Maar wij bouwen niet specifiek websites alleen voor Nederland... die zich alleen maar aan de Nederlandse wetgeving hoeven te voldoen. Ja. En wij zijn wat dat betreft een internationaal bedrijf. En wanneer komt die helderheid? Hè? Wanneer krijg ik als Nederlands gebruiker de keuze om te zeggen... nee, ik wil geen cookies? Dat weet ik niet. Maar snel of niet? Dat weet ik niet. Die zienswijze leggen we voor aan de Opta... De toezichthouder op de telecommarkt. En verantwoordelijk voor het toezicht op de cookiewet. Woordvoerder Tim Roosendaal. Zoals elke website moeten ook deze websites voldoen aan de nieuwe wetgeving. Ik kan me voorstellen dat ze het moeilijk vinden of vervelend vinden. Maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, de bezoekers van die websites uh, bewust zijn van cookies en waar ze ja of nee tegen zeggen dat is duidelijk uh, wat, uh, wat ons betreft. Het zijn een aantal gamesites die door uh, speelgames uh, worden onderhouden. Wat, wat, wat, wat gaat de optatij daar dan aan doen? Nou, we gaan uh, nooit in op individuele gevallen of onderzoeken. Maar ik, daar wil ik wel over zeggen dat als een site niet aan de wetgeving voldoet... dan loopt ze het risico om een boete opgelegd uh, te krijgen. Eergisteren kregen we een mail van Scott Johnston van Speelgames. Hij laat ons weten dat ze na het interview de site hebben aangepast. Als je nu naar Girls Go Games gaat, verschijnt bovenin een balk waarin staat. Als je deze site blijft gebruiken, ga je automatisch akkoord met het gebruik van cookies. Die aanpassing leggen we ook voor aan de Opta. En die laat ons weten dat deze aanpassing van speelgames nog steeds niet conform de cookiewet is. Gebruikers moeten, zodra ze op een site komen, de mogelijkheid krijgen om cookies te weigeren. Die mogelijkheid is er bij speelgames nog steeds niet. Eén tip voor een platte buik. Verlies elke dag een beetje vet van je buik door deze ene vreemde tip op te volgen. Tip. Ze zeggen nu al dat het vreemd is. Ja, daarom. <laughs> ik hoef niet af te vallen, ik ben al dun. Even kijken, dan hebben we er hier nog één die we ja, gezien hebben. Die heb ik echt heel erg vaak hmm. gezien. Patricia verloor 16 kilo. Zie hoe, ze, hoe, zie hoe ze dit gedaan heeft. Ja, eerst, eerst iemand die wat iemand... dikker is en daarna zie ja. je iemand in de BH staan. Zullen we eens kijken waar we op terechtkomen als ja. we op klikken? We zijn terug bij Luna en Fabienne, die het spel Landleven aan het spelen zijn. En soms krijgen Luna en Fabienne daar advertenties voor geschoteld... die vragen oproepen. Zoals deze. Wij stellen Nuforin aan u voor. Een 100% natuurlijke vermageringsspil die wetenschappelijk bewezen resultaten geeft. Dit is wat anderen zeggen over Nuforin. Mijn had me net een huwelijk gevraagd. Maar ik wilde het absoluut niet beleven met mijn toenmalige gewicht en mijn toenmalige maten. Het zou onze speciale dag worden. En ik wilde er leuke herinneringen aan overhouden. En niet mijn schaamte aan terug te denken. Dus ik bestelde een aantal flesjes. Het was het beste wat ik had kunnen doen. Nu Voorin verkoopt afslankproducten in potjes van 40 euro. En adverteert met foto's van vrouwen voor en na de afslankkuur... Waarbij ze tientallen kilo's kwijtraakten. En dat op een site voor meisjes van 6 tot 12 jaar. We leggen die advertenties voor aan hoogleraar Peter Nikke. Nou, ik denk dat het risico van dit soort sites... waarin ze voor dit soort afslankpillen uh, reclame maken... En, en kinderen daar naartoe leiden... Uh, is dat het dus ook weer heel erg inspeelt op die emoties. Uh, nou, we weten allemaal dat kinderen als ze in de puberteit komen... En meisjes, dat ze heel onzeker kunnen gaan zijn over zichzelf... hoe ze eruit zien en of ze er wel toe doen. En dit soort uh, informatie... Wat het, lijkt, het is reclame, maar het lijkt informatie dat uh, kan kinderen... die daar dus gevoelig voor zijn... Uh, nog verder uh, ja, aan twijfelen brengen over hun zelfbeeld... en zelfs eventueel tot ja, depressieve klachten kunnen leiden... van dat kinderen zich buitengesloten gaan voelen. Wat vinden Luna en Fabienne van de advertentie? Heel slecht, want meisjes van 12 jaar of zo, die zijn er soms ook best wel gevoelig voor... en die gaan er dan ook echt op kijken... Voor, ja, die en zijn heel erg bezig met hun uiterlijk. Ja, nee, dus die zijn... Dan... Die... Ja, ik, ik, ik, ik snap nee, me, me, best wel dat, dat, dat mensen er heel erg onzeker over kunnen zijn. Ja. Ik ben zelf niet heel nee. erg onzeker erover. Ook niet superzeker of zo, maar als je daar... Als je ja, dan, als je ik vind als je mezelf wel gewoon ben. goed zoals ik ben. En, ja, daarom Maar als je dat niet denkt, als je, als je zo niet, als je niet op die manier denkt... en dan zie je dat een keertje, dan kan het alleen maar negatieve effecten hebben. Ja. Maar niet alleen advertenties voor afslankproducten blijken op de spelletjessite te verschijnen. De meiden worden ook geconfronteerd met reclames voor online gokken, datingsites en anti botox En er is één advertentie die zich regelmatig heel slim presenteert als een nieuw e-mailtje. Er verschijnt een envelopje met de tekst You've got a message. We klikken op het envelopje. Je bent vandaag de winnaar in Amsterdam. Every Wednesday afternoon... Oké, deze jaar maakt me niet op. We <laughs> selected een visitor to onze site... voor een kans om be a lucky winner. Based on today's random draw... you are the winner. The winnaar. De volgende prijs is jouw. Op de site waar de meiden naar zijn doorgelinkt... verschijnt een bericht dat we een grote reis gewonnen hebben. Als we binnen vier minuten bellen met een telefoonnummer. Dat doen we. Hij gaat over... Travel Awards, how can I help you? Hallo. Hier staat dat wij een, um, uh, ja, iets hebben gewonnen. Do you have a confirmation number, so I can activate the award? g g a c 3 Congratulations, you are calling the Walt Disney World Planning Center. Calypso K Resort in Orlando, Florida. Woo! Yeah, you're going to Disney World. Have you been there before? Uh, I'm sorry? Where are you calling from? Van um, de uh, Netherlands. Hoe oud ben je? 11. De telefonische verkoper probeert ons een luxe reis te verkopen, naar Disney World met een cruise, huurauto en luxe hotel. We bedanken vriendelijk en hangen op. Spil Games, de producent van Girls' Go Games schrijft op haar website dat meisjes die de site bezoeken spelletjes kunnen spelen in een veilige omgeving. Maar wat doen dan die advertenties voor afslankproducten, goksites en nepreizen op die site? Oscar Diele, de marketingdirecteur van Speelgames. Ja, we kijken naar iets wat, wat volgens mij ook niet op deze site thuis hoort en wat ook geblokt wordt te worden. Ja, dus hoe dit erop terechtkomt, dit verkopen wij dus niet zelf. Dit wordt dus geleverd via een van onze partners. En in dit geval uh, ziet het eruit alsof dit uh, Google, Google is. Uh, op het moment dat wij advertenties zien waarvan wij denken... Dit is, dit is niet gepast, dan kunnen wij specifieke adverteerders blokkeren. Hoe kan het dat hij er wel op verschenen is? kan verschillende redenen hebben. Uh, de meest voor de liggende reden is dat deze adverteerder... in een andere categorie adverteert dan uh, waar hij voor staat. Deze kwamen we ook tegen... Um, dat is PKR, ook een banner. Uh, nou, Daar klik je dan op. Zit bij een pokergame. Ja, dat nou, hoort er ook niet. Gambling hoort, uh, hoort niet zeg maar, op, een, uh, op een site voor kinderen. Oscar Diele vraagt ons om kopieën van de advertenties... om ze vervolgens te kunnen blokkeren. Maar een garantie dat dit soort advertenties niet opnieuw op zullen duiken... kan die niet geven. Ik weet dat het systeem niet waterdicht is. En ik weet, hè, het is het niet voor niks dat wij, uh, dat wij uh, een, een community management team hebben... van, van bijna 15 mensen die, die uh, dit soort filtering moeten toepassen... omdat we weten dat het systeem niet waterdicht is. Wij doen er alles aan om de site zo veilig mogelijk te houden. Tegelijkertijd is het onderdeel van hoe we werken. We werken met netwerk van advertenties. dus om de sites gratis te houden. Dus dit blijft een, uh, uh, iets wat we, wat we reactief uh, moeten filteren. De bottom line is, jullie werken met netwerk van adverteerders die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat mijn dochter dit soort... Uh, of dat meisjes tussen de zes en de twaalf met dit soort dingen... geconfronteerd worden in een spelomgeving. Wij werken met een, met een website waar advertenties op staan. En dat is een systeem wat, uh, wat uh, dicht zeg maar, uh, in de buurt komt... bij hoe het idealiter zou moeten werken, maar wat niet waterdicht is. Big Brother is Watching You, ook als je pas zes bent. En volgende week gaan we een uur lang K3 draaien, stel ik voor. U hoorde een bijdrage van Stefan Heidendaal, Wil van der Schans en Kees van der Bos, En de techniek was in handen van Alfred Koster. Argos, Radio ONJO. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. Vorige week hoorde u het schrijnende verhaal van Sivko Kosanovic... de broer van een belangrijke getuige voor het Joegoslavië-tribunaal. De getuige kreeg bescherming, maar Sivko niet. Hij werd teruggestuurd en in sit-in-Servië vermoord... door de man die hem voor zijn vlucht naar Nederland ook al had bedreigd. Is de beoordeling van zijn asielverzoek deugdelijk geweest? Dat is de cruciale vraag. De Tweede Kamer vroeg deze week aan staatssecretaris Steven om een reactie op de uitzending. Het werd een... Kort briefje waarin staat dat er geen fouten zijn gemaakt. Dat vond Sharon Gesthuizen van de SP te mager. Ze nam het woord in de Kamer. Voorzitter, mijn allerlaatste punt dan dat gaat over de zaak die onlangs door Argos onder onze aandacht is gebracht. De zaak rond Zivko Posanovic. Een man die hier asiel aanvroeg, werd afgewezen, werd uitgezet en vervolgens in eigen land werd vermoord. De staatssecretaris neemt in mijn ogen door het korte briefje wat hij ons heeft gestuurd. Dit niet serieus. Ik geef hem morgen nog de kans om dat nader uit te leggen. Ik zal hem daar ook op bevragen en anders overweeg ik een motie. Ik wil namelijk dat deze zaak wel degelijk serieus wordt onderzocht. Dank u wel. Het verzoek van Gershuizen werd ondersteund door regeringspartij PvdA... en daardoor kreeg het meer gewicht. Donderdag antwoordde staatssecretaris Teven op de vraag... of de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst... haar werk goed heeft verricht of dat daar een onderzoek naar gedaan moet worden. Ik heb daar echt goed over nagedacht, voorzitter. En ik ben van mening dat met de feiten die we nu kennen... ook de uitzending van Argos... Euh, dat dat voldoende is gedaan... door de onder mijn politieke verantwoordelijkheid resorterende diensten. Ik heb die zaak nu gewogen. En mijn oordeel op dit moment is dat daar voldoende aan is gedaan. Mevrouw Geester. Dank, voorzitter. Ja, voorzitter, ik meen dat die onderzoeksplicht er in dit geval wel is. Ik heb daar ook een motie toe en voorbereiding. Als de staatssecretaris hier zou kunnen toezeggen... nou ja, ik ben desgewenst... Uh, vertrouwelijk, want ik begrijp ook wel de noodzaak om hier voorzichtig om te gaan, daar waar, het, waar zaken te herleiden zijn op een individu, individu. Ik de Kamer over de zaak te informeren dan kan ik me voorstellen dat ik die motie hier nog niet indien of hem wel indien en hem vervolgens aanhoud. maar anders zie ik me genoodzaakt om die motie wel in te dienen ja voorzitter, ik, ik heb uw Kamer naar, de, naar beste kunnen heb ik u op dit moment uh, geïnformeerd dus ik ben er eigenlijk niet toe bereid om uw Kamer vertrouwelijk te informeren ik ga er nog even over napraten met Sharon Gesthuizen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de staatssecretaris heeft er weinig zin in, hè? Ja, dat klopt. Hij meent eigenlijk dat hij uh, nou ja, met een soort quickscan... hij heeft, heeft er nog even waarschijnlijk over laten bijpraten... door dus zijn ambtenaren, dat het daarmee wel afgedaan is. En zegt vervolgens, uh, ik zie geen noodzaak om u verder te informeren. Nou ja, daar kan ik, dus, ik kan er dan dus niet op vertrouwen dat zaken echt goed zijn gegaan. U heeft een uh, motie ingediend of aangekondigd. Uh, ja. In het debat kreeg u steun van Jeroen Recours van de PvdA... maar betekent dat nou ook dat ze uw motie gaan steunen? Uh, dat weet ik nog niet. Mevrouw Ariep heeft hier, dat is ook een woordvoerder van de Partij van de Arbeid, uh, heeft hier kamervragen over ingediend. Gedurende de begroting was dat. Uh, ik heb gezegd, die motie dien ik alvast in. Dat heb ik gedaan en ik houd hem vervolgens aan totdat de vragen van mevrouw Ariep zijn beantwoord. En dan wil ik die motie alsnog uh, in stemming brengen. Uh, ik weet niet of de Partij van de Arbeid uh, genoegen zal gaan nemen met de antwoorden die ze krijgen van uh, meneer Teven. Maar kijk, voor mij is helder dat als je, je kunt niet zeggen dat er niets aan de hand is als je de zaak niet voldoende hebt onderzocht. Dus ja, die redenering van Teven is toch eigenlijk wel als, als drogredenering te kwalificeren. Dus ik hoop zeer dat we dit als Kamer uh, voor elkaar krijgen. En denkt u dat de PvdA, nu zijn regeringspartij zijn, durven door te zetten tegen Teven? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Er wordt in de wandelgangen ook wel over gespeculeerd, uh, ook met die kwestie met die opvang bij de tentenkampen bijvoorbeeld, dat het wat lastig is voor hen nu, omdat ze nog een beetje in een wittebroodsweken zitten. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat je dan voorzichtig opereert, maar ja, het gaat hier wel om mensenlevens. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze op een gegeven moment wel zullen gaan doorpakken. Opmerkelijk in het debat was dat Teven zei... dat hij zich er echt zorgvuldig mee had bezig gehouden. Hij had de televisie-uitzending van Argos zelf bekeken... terwijl het een radio-uitzending was. Ja. Um, denkt u dat zijn ambtenaren gewoon voor hem geluisterd hebben? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ik heb het nog even geprobeerd te corrigeren... maar dat, ja, hij, heeft het, hij was overduidelijk niet op de hoogte. Dus ja, dat, dat maakt mijn. Pleidooi om, uh, om hem daar wel zelf goed naar te laten kijken. Natuurlijk alleen maar uh, noodzakelijker, denk ik. We zullen het eventjes moeten afwachten... en over een week of twee, drie uh, weten we meer. Mogen we nog een keer bellen? Zeker. Dank u wel. Sharon Gesthuizen van de SP. En we zullen zien hoe dat verder gaat met uh, deze affaire. Dit was Argos, een, uh, een radioprogramma dat Fred Teven het weet. Elke zaterdag uitgezonden op Radio 1, zo na het nieuws van 12 uur. Volgende week, dus weer, dan zijn we er weer met een onderzoek naar de achtergronden van het nieuws. en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Straks trots in bedrijf met de oud-president van de Nederlandse Bank, Noud Wellink. Ik wens u nu al een uh, fijne pakjesavond.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 Twee eeuwen scheiden de schrijfster Belle van Zuilen van de dichteres Vazalis. Maar hoe graag zou men deze zielsverwante, tegelijk rebelse en beminnelijke vrouwen persoonlijk hebben gekend? Hun prachtige levensverhalen verzoenen u met die onmogelijkheid. De rijk geïllustreerde biografieën van Belle van Zuilen en Vazalis... liggen nu als goedkope hertelijk voor u klaar bij de boekhandel. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar!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 Lees nu 8 nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1.